AWB verkeersinformatie. Op de A4 Den Haag Amsterdam staat een file tussen Leidsendam en, en Zoeterouder 2 kilometer. Het heeft te maken met werkzaamheden. De weg wordt straks verbreed van 2 naar 3 rijstroken. Er wordt ook gewerkt dit weekend op de A12 Den Haag naar Utrecht. tussen Zevenhuizen en Reewijk 2 kilometer. Maar er is daar veel vertraging. En ook op de ring van Rotterdam een file op de A20 Hoek van Hollandse richting Gouda. Door een kapotte vrachtwagen tussen het Kleinpolderplein en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer.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 Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Een loonwet. Hervorming van de woningmarkt. Het moet allemaal anders en het moet vooral allemaal minder. Dat is zo ongeveer het motto tijdens het Catshuisberaad. We hebben hier aan tafel de specialisten uit het veld. Die veranderingen moeten worden doorgevoerd. Jaap Smit, de voorzitter van CNV en trouwens ook lid van CDA is hier. Goedemorgen, meneer Smit. Goedemorgen. René Grotenhuis, algemeen directeur van CorDate. Dat is een van de grootste ontwikkelingsorganisaties van Nederland. Met MISA, Mensen in nood, Vaste Actie. Dat zit er allemaal bij u. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u ook lid van een politieke partij trouwens? Nee. Geen lid. En Mark Kalon is hier. Hij is voorzitter van Edes, de vereniging van woningcorporaties. Goedemorgen, meneer Kalon. Goedemorgen. U was voor de Partij van de Arbeid gedeputeerde in Groningen... nog steeds lid van de Partij ja, zeker. van de Arbeid? Ja, zeker. Actief ja, zeker. ook? Ja, een beetje. In de buitenring, buiten hè? In de buitenring. Goed. We gaan even naar de kranten van de zaterdag... en dan pakken we het dagblad Trouw bij... Opening van die krant op de voorpagina. Richtlijn van Europa: strengere eisen voor pensioenfondsen. De premies gaan omhoog en je krijgt minder. En volgens trouw kan het het einde van het Nederlandse stelsel betekenen. Um, meneer Smit, toch wel aan u gevraagd. Dat, dat is een onheilspellende kop. Wij moeten zelf al wat aan die pensioenen doen. Zeker. En nu gaat Brussel er ook nog een schepje bovenop doen. Leg het eens uit wat er aan de hand is en of dit klopt. Het pensioenakkoord is voortgekomen onder andere uit het feit... dat uh, we moeten voorkomen dat pensioenfonds... aan dezelfde eisen zouden moeten voldoen als verzekeringsmaatschappijen. Dat is ook de hele discussie geweest over die zekerheid. Dus daarom hebben we het pensioenakkoord zo gemaakt... dat we ze maar geen 100% zekerheid meer geven... maar wel een grote mate van waarschijnlijkheid. Dan hoef je niet aan dezelfde eisen te voldoen. Want dat die eis veronderstelt namelijk dat je geweldige buffers hebt... Want zekerheid kost geld. Dat is precies de discussie geweest in het hele pensioenakkoord. En ik denk ook dat dit het gevolg is van een enorme lobby op Europees niveau van verzekeringsmaatschappijen. Natuurlijk een enorm, enorme markt voor zich zien. Ja, Maar wat betekent dat voor mensen gewoon Nou, Als, dit, als, dit, als deze regels ook voor pensioenfondsen gaan gelden. Ja, dan uh, ontstaat A, een, een, een concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen en, en de pensioenfondsen. Dat zet de, de, de, de fundamenten van ons pensioenstelsel uh, brengt dat in gevaar. Um, en het tweede is nogmaals dat pensioenfondsen dan enorme buffers moeten gaan aanleggen. om te allen tijden die uh, 99,5% zekerheid te kunnen bieden. En in feite is dat gewoon de, de, de, de, een, een, een dolksteek in het, in het hele stelsel. Dus het klopt inderdaad dat dit het einde van het Nederlandse stelsel zou kunnen betekenen. Nou, het brengt het wel ernstig in gevaar, ja, ja dat, is zo, dat is zo. Ja, en wat betekent dan dus dan. Kunnen nou, we niks dat aan we doen? nu. Voor, voor, het verzet daartegen moeten, moeten organiseren. Maar als dat doorgaat, dan hoeft het nog niet helemaal het einde te betekenen. Maar dan zijn de gevolgen wel zoals ik ze net heb geschilderd. Dan uh, zullen wij dus inderdaad nog meer uh, uh, zekerheid moeten gaan bieden... dan. We hadden voor, voordat we dit hele pensioenakkoord ja, gingen sluiten. Nou ja, dan moeten we hogere premies toch betalen. Dan moeten we hogere, precies hogere premies gaan betalen. Of genoegen nemen met een lager pensioen. Ja, ja, of uit de Europese Unie stappen, wat sommige nou, dat lijkt me nou, mensen... Ja, ja, nou, daar ben ik helemaal niet van. Okay. Nou ja, maar goed, we zeggen dan wel... Het is een richtlijn vanuit Brussel, maar daar zitten wij zelf bij natuurlijk. Hè? Wij zijn Brussel, Nou ja, je toch? ziet ook dat... De, uh, onze minister uh, probeert uh, steun te krijgen van een aantal andere landen... om te zeggen, dit moet niet doorgaan. Als de negen landen uh, zeggen, we, dit willen we niet, dan, uh, dan is het van de baan. Ja, een beetje raar is het wel, want ons stelsel is eigenlijk het beste van heel Europa. Dat roept iedereen, precies. Dus uh, reden te meer om, uh, om daar uh, spal voor te staan. Okay. Maar, maar toch heel even, want verrast zo'n bericht u nou? Of zegt u van, dit had ik al lang aan zien komen... En... Dat laatste klinkt een beetje wijsneusrug, ja. maar dit risico bestond al een tijdje. Ja. Ja, ja. Dus u bent niet echt verrast door dit, maar, maar wel, het is wel zorgelijk, zegt ja. u. Ja, ik ben onaangenaam. Ik sta liever met andere berichten op zaterdagmorgen op. Ja. Ja. Okay, ja. De andere, volgt u dit soort berichten? Het, het, het gedoe over de pensioenen? Ja, ik ja, al nu knik, ja, ja? Ja. Want? Nou, ik uh, vind zelf dat, dat het pensioenakkoord een hele goede zaak is. Maar uh, misschien moet je toch wel eerder beginnen. Kijk, wij worden met die pensioenleeftijd te verhogen. Nou, we achter met, uh, met pensioen gaan? Nee, dat is natuurlijk <laughs> onzin. We worden steeds ouder. Um, en wat je in onze systemen ziet... dat zie je in de woningmarkt, dat zie je in de arbeidsmarkt... dat zie je in de pensioenmarkt, dat zie je overal. De mensen die binnen zijn, die een opleiding hebben... die een baan hebben, die een huis hebben... die tegen de pensioen aan zitten, die zitten goed. Maar de mensen die jong zijn of die van buiten komen, zitten fout... Dus ik vind dat je het gewoon sneller eerlijker moet verdelen De outsiders en de insiders. Ja, de outsiders en de insiders. En heel praktisch naar het pensioenen, zou ik zeggen. En ik, ik, ik ben dus heel erg blij hè, dat de vakbonden en de, en de werkgevers dat akkoord hebben gesloten. Ik, ik krijg daar heel veel waarde aan. Maar toch vind ik dat je, dat je nu zou moeten beginnen met later met pensioen te gaan. Later met pensioen. En dat gaan. ook geleidelijker zou moeten doen. Ja. Meneer Goot huis uh, uh, u komt op met uw organisatie voor mensen die helemaal nooit een pensioen hebben. Nee, nee, pensioen is in, in heel veel landen in de wereld iets wat heel ver buiten hun bereik ligt. Mensen werken door tot ze erbij neervallen. Wat wel interessant is, is dat je in een aantal landen nu ziet... dat er uh, eerste vormen van sociale zekerheid ontstaan. Uh, hele kleine pensioentjes, een soort staatsuitkeringen voor uh, weduwen, um, ouderen... Uh, dat begint in een aantal landen te komen. Waarom? Omdat men ziet dat als je dat helemaal niet doet... dan creëer je zoveel ellende in je land. En het interessante is dat zelfs bedragen van 1, 2 dollar in de week... Dat stelt eigenlijk niks voor. Voor mensen toch een soort vloer betekenen. Uh, die, waar ze elke week op kunnen rekenen. En dat blijkt hele positieve effecten te hebben. Je ziet wel in een aantal landen. Ook in hele arme landen. Het besef dat vormen van uh, vangnetten. Uh, daar uh, beginnen het ontstaan, en dat men dat ook belangrijk vindt om uh, nou ja, de vloer in die samenleving te creëren. Ja. Ja, ja. Dus eigenlijk, in de, de, u, u kan goed overzien waar landen juist proberen een sociaal stelsel op te bouwen. Terwijl wij net uh, de omgekeerde beweging aan het maken zijn, geloof ik. Hè? Nou ja, ze leren in ieder geval ook van ons. Uh, daarin. Uh, en hoe belangrijk het is, sociale zekerheid en vangnet, hoe belangrijk die zijn. Ja, over vangnet gesproken ga even naar een ander bericht in uh, Dagblad Trouw vandaag onder de kop. Leers is van plan Mauro terug te sturen. Minister Leers is in uh, Angola geweest en heeft daar gezegd dat Mauro Manuel gewoon naar Angola terug kan na het verlopen van zijn studievisum. Een verlengd verblijf hier zit er uh, niet in, want zegt Leers, Mauro heeft gelogen over zijn naam en over zijn leeftijd. Hij heeft gejokt en niet zo'n beetje ook. En wie de boel belazer die kan hier niet blijven. Meneer Smit, vindt u dat een terechte opstelling? Nee, dat zal te hard. Ik vind het, een, het wel een hoofdpijndossier worden. Maar mijn opvatting is, wat er ook gebeurd mag zijn... maar zo'n jongen stuur gewoon niet terug. Uh, het is volstrekt begrijpelijk dat als iemand uh, uh, wanhopig is... of uh, op de vlucht gaat, om wat voor reden ook... dat zal allemaal niet helemaal uh, uh, kloppen of wat dan ook... maar mijn, hele instelling, mijn instelling bij die hele discussie is... Je doet het gewoon dit soort kinderen niet aan... Nee, om uh, na dus... zoveel jaren uh, weg, weg te sturen. U was dus, dat... dus ook voor het kinderpardon? Ja, heeft ja. u ook uw handtekening ondergezet? Uh, dat weet ik niet meer, maar ik ben oh. er wel... <laughs> met honderdduizend met anderen, ja. want uh, ja. zoveel waren het inmiddels. Ja. Nee, maar... ja, meneer Groothuis, hoe, hoe, hoe volgt u deze discussie? Nou, ik denk, ik denk aan een geval heeft wat gelogen, we... gelogen, wordt er dan gezegd. We denk, ik denk aan zo'n zelden grap waarvan we een paar jaar eerder gele, uh, eerder geleden hebben gehad. Uh, mevrouw Ayaan Hirsi Ali. Uh, en het conflict met, uh, met toen... Uh, ja, die is wel verdomd. Gegaan, hè? Verloor He? haar Nederlanderschap daardoor. Nou ja, en ik, kijk, dat is een, echt een traumatische ervaring geweest in Nederland... hoe we dat afgehandeld hebben. En ik zou meneer Beleers willen zeggen... pas op, dit klinkt mooi, dit soort uh, harde taal... Maar hier krijgen we opnieuw een, een heel traumatisch dossier... met eindeloos veel ellende. En ik denk dat het vooral kwestie is van goed staatsmanschap... om dit op een goede manier uh, te handelen. Maar ja, er Want zijn wel gevallen... meer, meer Mauro's natuurlijk. Hè? Dan zegt leers van ja, dan heb ik hier met één Mauro Manuel te maken... maar er zijn er nog zoveel ja, meer. Ja, maar dat is een tamelijk overzichtelijk aantal. Ja, ja. Dat is een tamelijk overzichtelijk aantal. Dat uh, varieert ook een beetje. Sommige mensen spreken van ja. duizend, andere van, uh, van 75. Dat hangt er vanaf hoe, hoe st uh, sterk je dat met elkaar vergelijkt. Maar stel nou dat het inderdaad een aantal honderd is... Dat denk ik zo so wat. Maakt nog niet uit, zegt u. En die, die stoerheid en die fermheid, ja. vind ik op dit, in dit geval gewoon misplaatst. Maar Carlo. Nou ja, wat jouw Smit zegt, die stoerheid en die fermheid, dat, dat zien we heel veel in onze maatschappij. Hè. Iedereen is gelijk keiharde regels. En wat we ons niet beseffen is dat we straks heel veel buitenlandse mensen nodig hebben om onze economie aan de gang uh, te houden. Nou, dat nog naast het feit dat deze jongen gewoon een Nederlander geworden is. Er zijn er dus velen. Uh, nou, vind ik dat je daar toch een beetje genuanceerder naar moet kijken. Dus u zegt, het zegt ook iets over het huidige klimaat. Het zegt iets Nederland. over de huidige cultuur en het huidige klimaat. En nee, ja, dat goed. gaat niet de goede kant op. Nee, nou ja, we weten niet precies hoe de studie van Mauro loopt. Wellicht is het voor hem beter voorlopig uh, niet te veel aan te doen... en vooral zorgen te blijven zitten. <laughs> maar uh, het circus Mauro, dat zal binnenkort wel weer uh, uh, te zien zijn, uh, lijkt me zo. Nou, dit waren de kranten weekoverzicht uh, en dat betekent dus ook dat ik vandaag vragen over het katshuis weer niet zal beantwoorden. En ik hoop zo snel mogelijk weer antwoord op alle vragen te kunnen geven... maar dus niet over dit onderwerp. Antwoord op alle vragen, dat belooft wat voor na de media stilte. Want in het katshuis gingen de luiken weer dicht... nadat het mislukken van het beraad daar werd afgelast. Dat afgelaste voelde voor de media even... alsof de Elfstedentocht op het laatste moment weer niet doorging. Alles was al op volle sterkte uitgerukt. Maar ja, de onderhandelingen gingen slechts door een moeilijke fase. Ja, wat is moeilijk. Overal is wel eens wat. Ik heb zo vaak moeilijke fasen, dus ja, dat was niks bijzonders. Henk Bleker was dat ervaringsdeskundige. Op alle terreinen trouwens. Ik weet heel veel en ik vertel niks. Gek eigenlijk. Bij journalisten is het af en toe precies andersom. Wij weten soms heel weinig, maar we willen wel graag alles vertellen. Lastig is deze periode wel, want wat is waar en wat is niet waar? Het zijn uh, allemaal losvlodders en iedere dag is er één. Uh, soms gaat het over ontwikkelingssamenwerking, soms gaat het over een ander onderwerp. Uh, en je kunt er toch pas iets zinnigs over zeggen... wanneer je het geheel kunt overzien, en dat kan ik op dit moment nog niet. Ja, waarover hebben ze het eigenlijk in dat katshuis? Gaat het echt over de inkomsten en de uitgaven van dit land? Of is het theater, wat sommigen deze week even suggereerden? Wij doen niks voor de bühne en alles is, uh, alles is echt. Nou, niks voor de bühne. Als wij niet voor het hek staan, lopen zij niet door de tuin. En dat fietsen, dat doen ze ook voor ons, voor het plaatje. Als we er niet staan, dan komen ze gewoon met de auto. Het zijn de kruimels die over het hek van het katshuis worden gegooid. En thuisgekomen kijken de onderhandelaars tevreden naar het resultaat. Ik zou er niks verbazen. Uh, als ze gisteravond met z'n drieën thuis op de bank met een pilsje in de hand... Uh, lekker uh, smakelijk hebben ze te lachen naar de televisie. Politiek als theater. Het boek bestaat al. De verfilming zagen we deze week. Ik vond het wel bijzonder dat het via de RVD naar buiten werd uh, gebracht. En dan met deze terrassen erbij, die uh, kunnen ze volgens mij insturen voor een uh, Oscar. Zouden we met dit politieke openluchttheater bijna vergeten... dat er ook op het hoofdpodium in de Tweede Kamer dus nog gewoon geacteerd wordt. Daar geen media stilte en ieder speelt daar gewoon zijn eigen rol. Dus als het over mensenrechten gaat, zegt PVV Tweede Kamerlid Raymond de Roon... die vn Mensenrechtenraad, dat is gewoon een dierentuin van islamitische landen... en andere staten die weinig opheppen met de mensenrechten. Van katshuistuin naar dierentuin, het is een kleine stap. Maar noem het soap of cabaret. Wij denken dat het drama wordt, want we gaan het voelen wat daar wordt bedacht. Wat dat is, dat blijft voorlopig nog de vraag. Er wordt gelekt, zodat we vast een beetje kunnen wennen aan het erge wat daar wordt besloten. En zo eindigen we waar we vanochtend mee begonnen. Om dat ook succesvol te kunnen doen, kan het niet anders dan dat we uh, de media stilte weer hebben hersteld uh, afgelopen donderdag gisteren. TROS Radio 1 het is ruim kwart over elf en nu luistert het naar Troskamerbreed. Kamerbreed. En tot twaalf uur praten we met René Grotenhuis... van de ontwikkelingsorganisatie Coordate over de bezuinigingen dan natuurlijk op de ontwikkelingssamenwerking. En met Jaap Smit, de voorzitter van het CNV. En dan hebben we het natuurlijk over de hervorming op de arbeidsmarkt... en een loonwet en noem maar op. En natuurlijk ook over het CDA. Want daar bent u ook toch behoorlijk actief in. En met Mark Calon van Edes over de woningmarkt. En Edes, dat is een overkoepelende organisatie van de woningcorporaties. En er zijn allemaal onderwerpen die uh, de agenda bepalen van die gesprekken in dat katshuis, waar wij feitelijk niet veel van weten, maar waar wel. Toch het nodige over uitleg. Zoals bijvoorbeeld die ontwikkelingssamenwerking. Meneer Groothuis, om maar eens met u te beginnen. Daar wordt uh, volgens het regeerakkoord nu al zo'n miljard op bezuinigd. Hè, in het afgelopen uh, jaar en dit jaar. Um, daar schijnt uh, misschien uh, minstens een half miljard of nog wel meer uh, op bezuinigd te gaan worden. Zo is het bericht. Nou ja, maar eens even de gevoelsvraag. Het is uw sector. Uh, wat voelt u daarbij, bij dat soort berichten? Uh, ik, is het natuurlijk een, uh, ik, ik voel een zekere schaamte. Uh, we zijn het uh, derde land in rijkdom in de wereld. Zijn we het derde land. Uh, uh, en dan um, kunnen we het, laat ik zeggen, blijkbaar niet overeind houden. Om uh, toch een heel bescheiden aandeel te leveren. In, uh, in een betere verdeling van uh, rijkdom en welvaart in de wereld. Dat vind ik ook wel betrekkelijk schaamtevol. En ik vind het uh, ook wel pijnlijk. Als je ziet dat we. Dat het, het is het budget waar eigenlijk bij de vorige... bij de start van dit kabinet eigenlijk al het meest op is bezuinigd. Als je er nog eens een keer een miljard overheen doet... dan ben je ongeveer in twee jaar tijd... zijn we ongeveer 40% van die begroting kwijt. Nou, dat vind ik... Dat vind ik ernstig, maar wat ik er vooral ook aan vind... is dat het lijkt alsof het gewoon geen serieus onderwerp is. Um, als het ons goed gaat, dan vinden we het aardig... en dan doen we graag iets voor uh, de arme mensen... aan de andere kant van de wereld. Maar zo gauw als het hier begint te knijpen... dan lijkt het ook alsof we zonder heel veel reflectie... van wat het nou betekent en wat het voor consequenties heeft... Nou ja, dan gaan we er gewoon flinke plakken afhalen. Ja, de afgelopen 40 jaar was Nederland eigenlijk hierop een voorloper. Hè. Het, is, het zou een enorme, nou ja, bijna een historische wijziging van de trend zijn. Hè. We zouden dan onder die 0,3... 7% komen van wat wij allemaal met elkaar uh, verdienen. Vindt u dat in die zin ook echt een trendbreuk? Ja, uh, Nederland is samen met een viertal andere landen... Luxemburg, Denemarken, Noorwegen... Zijn wij, behoren we echt tot de koplopers en de Zweden. En wij zouden de eerste zijn die echt daaronder duikt. Uh, en dat is... Dat wordt niet onopgemerkt. Het feit dat Bill Gates vorige week zich daarin bemoeide... Uh, is niet alleen maar omdat hij daarmee bezig is, maar dat zegt ons ook... dat de wereld, ook de zakenwereld, in, in, in de rest uh, kijkt naar wat er in Nederland gebeurt. Maar het is natuurlijk ook een signaal naar al die landen... Die, uh, waarvan we, die we altijd de afgelopen 30, 40 jaar hebben gezegd trek nou eens bij, doe ook eens wat. Die zeggen, dat gaan we nou doen. De Engelsen zijn bezig met wetgeving, de Belgen zijn bezig. En dan zeggen wij van nou, um, we zakken er maar even flink door die vloer heen. Dat ja. is een heel raar soort uh, inconsistentie, 40 jaar um, dat doen. En, en, en het feit dat wij um, zo afhankelijk zijn van de rest van de wereld... en die rest van de wereld zo belangrijk voor ons is... ja, dan is dit, vind ik heel erg, um, ik vind het moreel... Um, Ernstig, ik vind het zakelijk onverstandig. Bill Gates had er een berekening op losgelaten. Ja. Hè? Hij zei geloof ik, voor duizend dollar red je een kind. Ja. Als je dat dan, heel koud gezegd, even omrekent in kinderen... hoeveel kinderen gaan er dan verloren door de bezuiniging? Een miljard uh, is dan een miljoen kinderen. Kijk, maar het gaat ook over simpele bedragen. Uh, wij doen als Cordaid, doen wij de gezondheidszorg in Oerozgan. We kennen in Nederland allemaal Oerozgan. Kleine provincie in Afghanistan, 350.000 inwoners. Daar leveren wij een... Basisgezondheidszorg voor iets meer dan 2, 2 miljoen euro per jaar. Dat betekent voor 6 euro per jaar uh, leveren wij uh, gezondheidszorg in, uh, in Kunnen mensen Worden kinderen gevaccineerd? Krijgen vrouwen begeleiding bij uh, de zwangerschap, bij de bevalling? Sterven ze niet in het kraambed? Voor zes euro kom je in Nederland nog geen huisartsconsult binnen, hoor. Uh, uh, en daar kunnen wij een jaar lang mensen uh, laat ik zeggen, op een fatsoenlijke manier van, van gezondheidszorg voorzien. Ja. Maar goed, er zijn, er zijn partijen in Nederland. PVV is daar een belangrijke partij in die zegt van ja, waarom zou Nederland dat eigenlijk moeten doen? Ja, waarom moeten we het doen? Ik denk dat daar de brief van, de, van die CDA-ministers van... die gisteren uh, naar buiten kwam, van belang is. Die wijzen heel erg op het, op het belang van Nederland in de wereld. Dat is dus het, het, het imago-belang, het, het zakelijk belang van ja. Nederland. Ja, maar dat is... Kijk, ontwikkelingssamenwerking is natuurlijk begonnen... als een soort uh, morele plicht. Wij zijn arm, zij zijn rijk, dan gaan we wat aan doen. Wij kunnen, uh, kunnen daar aan bijdragen. W wij zijn gaan rijk weg... en zij zijn arm. Sorry, U zei ik, het zei ik, het sorry. Ja. wij zijn rijk, zij zijn arm. Um, Gaandeweg eh, erkennen we dat we in de wereld allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Het is in ons belang hoe de Brazilianen met de Amazone omgaan. Het is in ons belang hoe de Nigerianen met olie eh, eh, en met eh, delfstoffen omgaan. Over de vraag hoe de voedselvoorziening wordt van de wereld eruit gaat zien. Daar is Afrika belangrijk voor. Kortom, naast gewoon simpelweg het morele vraagstuk van... Eh, nou ja, doe wat voor mensen die het, eh, die het slechter hebben, is ook langzaam zijn we zo met elkaar verbonden geraakt... dat het gewoon een simpelweg een kwestie van gemeenschappelijk eigenbelang is. Wel begrepen eigenbelang voor Nederland. Ja, meneer, meneer Smit, u, u bent van het CDA, even met die, uh, die vent op. U bent daar ook uh, actief in. Uh, ja, die brief van die oud-bewindslieden uh, van het CDA... Het, het heet nog niet een mastodontebrief, maar dat is het misschien inmiddels al wel. Zou u die ook hebben willen ondertekenen als u... Die u was voorgelegd? Nou, ik moet in mijn huidige functie altijd een beetje uitkijken dat ik me te veel met uh, de politiek bezighoud. Bij een actief CDA, nou, dat valt wel mee, ik ben actief CNV'er. Nou ja, alles ja, wat dat dat u doet heeft met de politiek te maken. Dat is waar, dus, uh, dat is beetje waar. Maar goed, een beetje uh, uh, Nee, maar als ik. Uh, het als, antwoord. Als CNV-voorzitter ben ik zelf ook uh, verantwoordelijk voor een deel ontwikkelingssamenwerking in, in onze tak CNV Internationaal. Ik ga volgende maand naar Indonesië om daar ook kennis te maken... met onze zusterorganisaties al daar. Dat gaat ook met geld van ontwikkelingssamenwerking... buitengewoon zinvol werk. Ik heb een aantal van die reizen inmiddels gemaakt. En het gaat voor mij ook een beetje om noblesse oblige. Dus als je als Nederland wat voorstelt... dan roept het ook verplichtingen op. En het lijkt er een beetje op dat er een klimaat is aan het ontstaan is. Of eigenlijk al ontstaan is het zie je in Europa ook. Laat die noblesse maar zitten. Dus we hoeven niet overal meer koploper van te zijn kan ons het schelen, maar uiteindelijk betalen we er ook een geweldige prijs voor. En ik ben toch wel van de school van, hoor eens, wij hebben een ongelooflijk uh, rijk land. Um, dat verplicht ook. We hebben internationaal gezien altijd een hele sterke positie gehad. En uh, het gaat ons echt opbreken als we daar niet zuinig op zijn. Het uit zich ook in de wijze waarop oh. we met ontwikkelingssamenwerking omgaan. Ja, maar heel concreet gevraagd. Vindt u dat het CDA, waar u lid van bent, ja. hiermee akkoord kan gaan? We hebben tot 12 uur. Ja, maar daar doe ik nu geen uitspraak over. Um, nou ja, we hebben niet? het nu wel over. Ja, maar waar, ja, waarom, waarom zouden we dat niet doen? Het zijn twee dingen. Uh, A, we zullen met elkaar een afweging moeten maken van uh, hoe gaan we verder, ja of nee. Dat is een kwestie van geven en nemen. Ik zal u zeggen dat ik dit een buitengewoon ingewikkeld punt vind. Zo gaan we straks nog wat andere ingewikkelde punten, denk ik, bespreken. Nou um, ja, niet als u geen antwoord geeft, want er moet wel iets uitkomen. U wou, ja, ja u, <laughs> u blijft naar mij kijken. U, nou, voor u media stilte toch niet? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Ik, zou je groot, ik, ik heb hier grote moeite mee, ja. En uh, ik erken het feit dat je, als je kijkt naar ontwikkelingssamenwerking... dat je hier en daar goed moet kijken naar hoe, hoe je je middelen uh, heel goed besteed. Goed, Dan heb je het dat over doelmatigheid. Precies, doelmatigheid. Maar ik ben met Grotenhuis eens van... Hoor, eens, we kunnen niet zeg maar, zomaar een streep halen door een substantieel deel van de ontwikkelingssamenwerking. Ja. In, in het Nederlands Dagblad wordt vandaag gesteld... Uh, het zal uh, het sluitpost, de sluitpost op de begroting zijn, of op de rekening zijn. Als straks de ene partij heel veel heeft moeten inleveren... bijvoorbeeld de PVV, dan zal het CDA moeten inleveren... op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. En andersom, het zijn een soort van communicerende vaten. Laat ik het antwoord dan zo geven. Ik zou <tie> kunnen, ik kunnen leven met het feit dat je ook kritisch kijkt... naar de, de, het budget van de ontwikkelingssamenwerking. Uh, en ziet in het kader van doelmatigheid... wat kan ook daarvan uh, gevraagd worden maar zomaar een streep halen door bijna een kwart van het budget, dat gaat mij veel te ver. Ja. Ja, dus er kan wel iets op bezuinigd worden, maar niet te veel? Ik vind dat je, zoals naar alle andere dossiers moet je kritisch kijken... in het licht van de situatie die gedezen is... maar zomaar een kwart doorheen halen om een andere ja. partij tevreden te stellen... en te zeggen, eigenlijk vanuit het belang van... het is voor ons niet zo belangrijk, dat gaat mij veel te ver. Dus u heeft enigszins een elastisch standpunt? In ieder geval geen rigide standpunt. Ja, oké. Okay. Er, er, in november vorig jaar was Henk Bleker bij ons te gast. Ook toen ging het over eventuele bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Luister heel even mee. Kees, die stelde hem toen een vraag. Is het denkbaar dat er op ontwikkelingssamenwerking nog bezuinigd kan worden? Uh, voor het CDA zijn suggesties die ik, die ik lees, onder andere van de heer Wilders... over 4 miljard op, op ontwikkelingshulp bezuinigen. Uh, nooit niet. Ook niet een miljard. Ach... Ga niet afdingen hier, maar... Nou ja, luister, wij, wij, wij hebben gewoon een internationale verslichting. Trek, een keer, streep, tegen... CDA, trek maar, een keer een streep, ja, ik, ik hoor elke ik, keer ik maar denk, van. Ik denk, meneer Pechtel, dat er, als er ergens een streep wordt getrokken... en we zijn nu niet zo ver, omdat we niet over bezuinigen praten... maar als er ergens een streep wordt getrokken... dan zou het wel eens op zo'n punt kunnen zijn. Dan zou het wel eens op zo'n punt kunnen zijn, zei Henk Bleker toen... in gesprek met Alexander Pechtel, D66-leider, die hier ook was. Maar dat standpunt begint dus te schuiven, merken wij, meneer Smit. Ja, ik, ik snap dat u uh, mij nu aanspreekt op mijn cda uh, lidmaatschap En ik ben als niet, mens. ik ben niet meer dan een lid. Hè? Dus uh, uh, ik ben hier niet uh, de vertegenwoordiger van het CDA. Ik ben hier de voorzitter van het CNV. Laat maar ik zeggen, goed, het heeft alles ook met solidariteit te maken. Nou ja, en mag zijn. vanuit uw vakbondsgedachte ja, omhelst dus, u toch de solidariteit. Ja, nee, maar dat, volgens mij heb ik dat net gezegd. Ik vind dus dat je niet zomaar een streep... door een substantieel deel van die ontwikkelingssamenwerking... begroting kunt halen. Ik vind in het licht van de situatie waarin we nu zijn terechtgekomen dat je uh, uh, wel moet willen kijken van hoe kunnen we geld doelmatiger in, inzetten dan nu. Maar als het ten koste gaat van uh, uiteindelijk de resultaten die je wil bereiken... dan ben ik daar dus tegen. Ja, meneer Grotehuis, kan er nog wat af? Ja, kijk, doelmatiger kan natuurlijk altijd. Kan altijd. De vraag van doelmatigheid, die, die, die vind ik terecht. Hè. Als het niet goed gaat, moet het beter. Maar daar, even een vergelijking. De Rekenkamer zegt van jaar op jaar dat de Nederlandse overheid... een rommeltje maakt van automatiseringsprojecten. Te duur, te laat en niet functionerend. Dan zeggen we ook niet overheid hou op met automatiseringsprojecten. U kunt dat niet. Dan zeggen we dat moet beter, want het is nodig. Precies. Nou, Zo krijg ik ook een ontwikkelingssamenwerking. Daar moet hervormd worden. Dat, dat, dat ben ik ook van overtuigd. Uh, we hebben het te veel tot een soort allegaatje van, van dingen. Landen, activiteiten, groot, klein, uh, links, rechts. Daar moeten we scherper op zijn. Maar dat is, dat is, niet omdat we, uh, dat is nooit de reden om te zeggen van, dan halen we er maar een streep door. Het moet beter, het moet effectiever, ja... En uh, daar kan de sector, doet, doet daar wat aan en kan er ook wat mee doen. Maar um, om dat nu te gebruiken, het feit dat het doel, niet, op een aantal punten niet doelmatig is. Wat voor alles geldt uh, wat we uh, in Nederland doen, daar denk ik, uh, dan je, maak je wel erg gebruik om er een enorme plak af te halen. Maar goed, we zitten wel in een operatie waarbij er bezuinigd moet worden. Ja. Het moet ergens vandaan komen. Maar, uh, meneer uh, Kalon, misschien moet het. Uh, ja? Misschien hier moet het is wel hier, hier vandaan komen. Is, nee, maar hier is natuurlijk al heel veel afgehaald bij de start van het kabinet. En ik vind dat je, dat je ook even naar onze internationale positie moet kijken. Wij verdienen heel veel geld aan de handel. We hebben een naam in de wereld. Nou, dan vind ik de vraag heel terecht van... kan het geld niet beter besteed worden, effectiever. Hè? Dat was laatst ook een discussie tussen, uh, tussen René en Louise Fresco. Van, nou, is het een arme bedeling? Of helpen we die economieën daar uh, op gang? Hè? Daar vind ik dat je naar kan kijken. Ja. Maar je moet ook ergens een keer een grens trekken. En ik zou dus zeggen hier... Doet dit nou niet? Doet dit nou maar niet? Dit is natuurlijk een discussie over. Uh, dit, dit gaat niet over <coughs> doelmatigheid. Uh, dit gaat over. Uh, ik vind dit helemaal niet belangrijk. Daar moeten ja. we van af. Dus de, de kant van Wilders. en de Revanchisme. Een andere ja, precies. En daar ben ik dus hartstikke tegen. Het gaat en Daarom uit. moet je op de oh, grens trekken. Het Voort ja. uit de revanchisme. En ik zal niet zeggen haat. Maar men vindt het dus totaal onbelangrijk en daarom hakken we daar. En dan heeft het dus weinig zin om daar een beetje bij mee te bewegen. Dan heeft het zin om te zeggen, ho vriend, hier is de grens, dit doen wij niet. En wij willen elke discussie aan om het effectiever te besteden. Maar we laten dit niet zomaar weglopen. Ja, U zegt nogal wat, revanchisme. Ja. Daarmee geeft u ook een oordeel over mensen die er anders over denken dan u. Bijvoorbeeld, uh, ik zie, uh, wij zien vandaag de stelling van de Telegraaf. Um, en daar wordt bijvoorbeeld dit, ook, dit punt ook op tafel gelegd. En dan zegt het grootste gedeelte van de mensen die gereageerd hebben... Uh, we moeten eerst aan onszelf denken. Ja. Eerst onszelf helpen ja. is de kop. En dat ja. zijn er heel veel. namelijk ik geloof meer dan 90 procent. Daar hebben we ook helemaal uh, ja, geen, geen, geen oordeel over dat die mensen dat zeggen. Maar het zou best zo kunnen zijn dat als je eerst aan jezelf denkt als Nederland... of bewoners van Nederland, dat het heel dom is om die ontwikkelingssamenwerking te schrappen. Net zo dom bijvoorbeeld om Europa en de samenwerking te schrappen. Wij verdienen daar ons geld mee. Wij verdienen ons geld met internationale handel. Dat wordt veel te weinig zichtbaar gemaakt. En als mensen dat niet zien, dan snap ik ook wel de reactie... nou, weg ermee. En dat moet je dus veel zichtbaarder maken. Ja, ontwikkelingssamenwerking is ook een beetje, dat zie je ook in de afgelopen weken, een soort, ik zou wel zeggen, een soort cultuurstrijd geworden in Nederland. Het is tussen, laat ik zeggen, wat de linkskerk wordt genoemd en de populisten, That's tussen right. de cosmopolieten en de, en de nationaal, meer nationaal denkenden. En daarmee gaat het al lang niet meer over ontwikkelingssamenwerking alleen. En over de vraag of dat nou goed gebeurt of niet gebeurt, gebeurt over ontwikkelingssamenwerking is een soort symboolstrijd... tussen waar willen we met dit land naartoe. En dan vind ik dit land, wij zijn een internationaal land... en juist de opkomende economieën, juist landen van Afrika... zijn de komende 10, 15 jaar ontzettend belangrijk... voor de wereldhandel, voor de ontwikkeling in de wereld. Daar zit potentieel, daar zit groei. Niet in Europa, niet in de Verenigde Staten. Het zijn die landen waar de trekkracht... in de komende jaren van de economie vandaan komt. Dan denk ik... We, laten we nou onze positie in de wereld uh, opnieuw definiëren... en zien hoe belangrijk dat is. En die, in die cultuurstrijd waarin we alleen maar naar onszelf kijken... daar uh, snijden we onszelf ontzettend in de vingers... door op die manier uh, uh, dat te framen. Goed, wel begrepen eigenbelang, zegt u? Uh, ja, gemeenschappelijk eigenbelang. Zij eigen en belang? wij hebben een ja. gemeenschappelijk belang. En waarom dringt dat dan toch niet door, meneer Smit? Ook binnen uw partij, binnen het CDA, kennelijk onvoldoende. Afgezien dan van deze brief van de ik nou, ja, denk dat Die discussie die, die vindt nu uh, waarschijnlijk voluit plaats in de boezem van het CDA. Daar ben ik dan zelf niet bij betrokken. Maar uh, dat zal ongetwijfeld uh, een heel belangrijk gesprek opleveren. Ja, want u en denkt wel dat... dat dat ook een soort pleiting betekent binnen uw partij? De mensen die daarvoor ja, zijn en de mensen die tegen zijn? Ja, dat, dat, dat, dat, ja, natuurlijk. Het dat gaat hier ook om nogal wat. Het gaat om een principiële kwestie. Ik vind alleen het gevaar, als je het alleen maar als een puur principiële kwestie ziet... dat je ook niet uiteindelijk tot een oplossing komt... <coughs> Dat gesprek wat meneer Groothuis net noemt, dat moet op gang komen. Ja. Ja. Van hoe willen wij als Nederland in, in internationaal verband opereren? Uh, op dit moment zijn we hard bezig om alle gordijnen dicht te trekken... de luiken dicht te doen, alleen maar met onszelf bezig te zijn. Dat zie je op Europees niveau, dat zie je op internationaal niveau. Dat is niet goed. Maar binnen ja. uw partij ligt daar dan, denk ik, een belangrijke rol... voor uw voorzitter, Rutte Peter. Ja, op veel, heel veel terreinen ligt bij haar een, heel, een heleboel op het bordje. Ja. Ja. Wat dat betreft, maar goed, het gaat ook in onze samenleving. Maar uw zin is af wat dat betreft. Nou, dat ligt natuurlijk veel. En natuurlijk, laat ik zeggen, het gaat op dit moment om hele wezenlijke vragen. Ik heb er van de week op mijn manier, vanuit mijn positie, ook iets over naar buiten gebracht. Wat voor soort samenleving willen we? Is het woord solidariteit, is dat nog een belangrijk woord? Weten we nog wat het betekent in deze tijd? Gaan we samen voor ons erger om met Jacobs en Van Zemmans te spreken? Of hebben we nog iets met elkaar te maken? Uh, dat geldt ook voor mijn werk als, als vakbondsvoorzitter. En dat geldt voor een partij CDA, die traditionele middenpartij is. Dus ook zoekt naar, ja, van nature zoekt naar... hoe kunnen we van twee uitersten het beste maken? Dus het is terecht dat die discussie daar ook uh, volop uh, plaatsvindt. Oké, okay, even tussenvraagje: een laatst ergens dat u zomaar uh, nog eens kandidaat zou kunnen zijn... als CDA-leider. Is dat een, uh, een gedachte? <laughs> als we zo nou horen Is, praat, is dat he? een voorstelbare gedachte of never nooit. Ja, het is nu volstrekt niet aan de orde. Ik heb nee, het ja, voorbij horen komen. Als het niet aan de orde is, dan is het wel aan de orde. Maar dat kan ook nee zeggen. Ja, maar laat ik zeggen, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Laat ik zeggen, de vraag is nu niet aan de orde. Ik ben nu voorzitter van het okay. CNV. En uh, er zal ongetwijfeld nog wel een leven na het CNV zijn. En als dit aan de orde komt, wat nu niet het geval is... En ik weet ook helemaal niet of ik daar überhaupt voor een aanmerking kom. Maar als dit niet, dan wij laten die tussenzin weg. Als dit aan de orde komt, wat nu niet het geval is, maar dan zouden we er wel over na kunnen. Ik ga denken. niet een vraag beantwoorden die nu niet aan mij gesteld wordt. Oh, nee, okay. Maar we kwamen er een beetje op omdat u een gepassioneerd betoog houdt over waar willen we met deze ja, samenleving daar ben ik toe? Ook gepassioneerd over ja. Ja, ja. En nou. het CDA zoekt nog een leider, dus. Ja, maar ik ga daar niet over. Nee, oké. Okay. Uh, nou, als de vraag gesteld wordt, gaat u die zeker over nadenken. Persbericht kan de deur uit. En, uh, een ander onderwerp, wat misschien um, direct met uw werk heeft uh, te maken, meneer Smit. Namelijk, ik uh, ga er nu niet over nadenken, meneer Boon. <lacht> He, dus nee, dat nee, nee, nee, doen wij verder en we komen erop uh, terug. We gaan het nu even hebben over, over de vakbeweging... wat ook op tafel ligt uh, bij het kantshuis en wat dan uitlekte, of dat waar of niet is... een uh, eventuele uh, loonwet. Het geld, dat hebben we net al gehoord, moet ergens uh, vandaan komen. Um, is het een, uh, een voorstelbare gedachte eigenlijk voor u... dat de vakbeweging met de politiek en de werkgevers om de tafel gaat... om een soort nieuw sociaal akkoord... met de uitstraling van een loonwet uh, af te spreken? Ik heb dat van de week zo naar buiten gebracht. Ja, ja. Ik, vind het, ik heb drie dingen gezegd. Ja, het is tijd dat wij direct met elkaar aan de tafel gaan zitten... en de verlamming van de polder doorbreken. Uh, daar heb ik dan zelf het initiatief toe genomen. En B, ja, we zullen met elkaar moeten willen praten. Dan komt weer het woord solidariteit op mij om de hoek kijken. En dat hebben we binnen cnv verband ook uitvoerig met elkaar besproken... in het Algemeen Bestuur. Wat betekent nou het woord solidariteit? Dat kan ook betekenen dat je met elkaar een pas op de plaats maakt als daar een aantal keiharde voorwaarden zou worden voldaan En, en daar een pas op ik... de plaats, vertaal dat nog even, dat is het bevriezen dat... van... Ja, of, of dat je met een uh, uitermate uh, grote loonmatiging werkt. Maar in ieder geval dat je, dat je uh, um, een pas op de plaats maakt. Dat is niet meteen de nullijn, maar... Uh, Bevriezen van uitkeringen, bevriezen van lonen, bevriezen van de salarissen van ambtenaren. Ten behoeve van, maar dan ook voor iedereen, dus ook voor de top van het bedrijfsleven, een idiote bonussen buitengewoon zwaar belasten. Voor een bepaalde periode. Voor een bepaalde periode natuurlijk, voor een bepaalde periode. We zitten nu met een acuut probleem. Ja, dat is dan een periode zolang als Brussel dat nodig vindt, althans zolang als wij onze begroting ten opzichte van. Het gaat nu om de begroting 2013, dus dat zou dus voor een jaar gelden. En ik vind dus, dat is het tweede, wij moeten daar met elkaar over willen praten. En het derde is, als het gaat om hervorming over de arbeidsmarkt... ik vind het een sloot waarvan iedereen weet dat we eroverheen moeten gaan. Nou, nou maar eens een keer een aanloop nemen. Geef de SER het, een opdracht of een, een adviesaanvraag. Ga daar op korte termijn met elkaar over praten... en kom met een, een verstandige uh, oplossing voor een aantal hele grote vraagstukken... die op dit moment leven. Dat is al heel lang niet gebeurd, hè? Dat de SER een advies heeft kunnen geven. Jawel, er worden voortdurend adviezen gegeven. Maar nou. dit is een nogal massief uh, onderwerp. En waarvan we allemaal weten, daar moeten we iets mee. En mensen die dat ontkennen, ja, ik vind dat die hun ogen gewoon dicht hebben. Ja, nou, even, even een puntje eruit gepikt. De, de, de bonussen dan in, een, in deze periode wat extra belasten. Zo'n bonusbelasting, wat dacht u dan aan? Nou, dat mag voor mij minstens 75 zijn. 75 op een bonus? Ja, de flauwekul, die moet gewoon... Dat, dat, dat, dat willen we en kunnen we niet begrijpen. Iedereen... Het, je kunt niet een offer van mensen vragen... terwijl aan de andere kant... Uh, Mensen weer er geweldig op vooruit gaan. Als we dat doen, en daar hecht ik zeer aan... ook vanwege dat woord solidariteit, met elkaar zorgen dat we hier uitkomen... dan geldt het ook voor iedereen. Maar nogmaals... En ook de gouden handdrukken en de afvloedingsregelingen allemaal... Uh, nou, als ik zeg alles en iedereen, dan, uh, dan alles en iedereen. Zal u wel navinden, meneer Kalon, in uw nee, sector en in, in die woningcorporaties... is er toch wel vaak kritiek op uh, de gouden handdrukken en ja. de... Dat klopt, ook intern. En ik vind het helemaal niet raar. Want we hebben, denk ik, anderhalf jaar geleden een, een code afgesproken. Waarin staat geen bonussen meer. Uh, ontslagvergoeding maximaal een jaarsalaris. Uh, en we zijn het eens met wat in die wet staat. Tot maximaal 75.000 euro. En ik hecht er wel aan om te zeggen dat alle nieuwe benoemingen die er gedaan zijn sinds die tijd. die voldoen allemaal aan die norm. Je hebt oh, ja. nog wat oude contracten, hè? zoals bijvoorbeeld ja. bij Vestia. Ja, die doen wel en pijn, niet, he, die oude die contracten. Die doen ontzettend pijn. Want dan ben ja. je als sector ben je goed bezig, je ruimt de rotzooi op. Uh, nou, vanaf het moment dat dat begonnen is, uh, de stal uitmest, zou zeg ik maar zeggen, is het ook schoon. Hmm. En er zitten nog wat oude incidenten bij. En die halen de krant. En dan denkt iedereen: nou, het is daar een klerenzooi. Ja, dat is dat Vestia-incident. Ja, he? dat is dat Vestia-incident. Maar ja. dat Vestia was toch uit Edes gestapt. Dus die dan toch toch niet Edes meer gestept. aan uw normen te nee, voldoen. Ja, dat was ook een van hun redenen. Kijk, ze werden niet gevisiteerd. Ze hadden je bedrijf laten controleren. Heb jij alles op orde? Hmm. Ze hielden zich ook niet aan de beloningscode. Dat maar... is nogal makkelijk eigenlijk. Als je er dan zo makkelijk uit kan stappen klopt, als je niet aan die code wil voldoen. Hoeveel van de koningcorporaties zijn eruit gestapt? Dat zijn er toen een behoorlijk aantal geweest. En maar die zijn, hoeven er dus allemaal niet aan te voldoen. Maar er zijn er inmiddels alweer heel veel lid. Ik denk dat er nu uh, van de grote nog drie geen lid zijn. En er zijn nog twintig kleintjes geen lid. Ja. De meeste zijn lid. Ja, oké. Okay. was al een paar jaar geleden ook gedoe over uw salaris. Ja. Hè? Want... Ja. Dat was nou, te hoog. Men vond dat te hoog, dat ja. is toen verlaagd. En ja. ik verdien nu 150.000 euro. Voor een voor, volle werkweek? Voor officieel drie dagen in de week. Nou, in praktijk oh. 60 uur, 70 uur in de week. Oh, Oké. Okay. Dus het doet een deel gratis, maar als je het op nou, zich bekijkt, valt het ook wel weer mee. Ik ben oh. gewoon uh, met hart en ziel bezig voor de sector. Oké. Okay. Meneer nou, Smit, zijn er al uh, reacties binnengekomen op uw voorstellen? Of, of is, is uw voorstel gewoon dat wat er op het katshuis op tafel ligt? Ik, ik, ik weet niet wat er in het kathuis op tafel ligt. Krijgt er niks uh, van terug? Nee, dat is allemaal zo gesloten als ik weet niet wat. Um, nee, dit, dit, is, dit komt voort uit een gesprek dat wij zelf intern uh, uh, voerden. Ja, En dat het lijkt op uh, dingen die ergens anders uh, rondcirkelen. Dat is niet zo gek, want misschien ligt het ook wel redelijk voor de hand um, om daarover na te denken. En wat, u vraagt naar reacties. Ja, ik kan me goed voorstellen dat niet iedereen uh, juichend op de tafel staat als ik dat, uh, dat, als ik dat roep. Maar nee. ik heb ook heel veel mensen gezegd, ja, ik snap wat je doet. En het is goed dat je naar voren stapt en uit die verlamming uh, uh, losbreekt. En je collega's oproept om met elkaar en de werkgever en de politiek om de tafel te gaan zitten. En, uh, dus daar heb ik veel bijval op gekregen ja. en zelfs ook nieuwe leden. Ja, Iets uh, uh, wat natuurlijk ook op tafel ligt, is dat uh, sneller verhogen van die pensioenleeftijd. Ja. Hè? En er ligt zo'n pensioenakkoord. En ik herinner me dat u laatst een keer hier was en dat u zich kon voorstellen dat dat akkoord zou worden opengebroken. Zo langzamerhand gaat dat ook wel gebeuren, waarschijnlijk. Hè? Ja, het is wel opvallend dat zowel uh, minister Kamp zegt: moeten we niet doen. Ja. Als Bernard Wintjes zegt, moeten we niet doen. Werkgeversvoorzitter. Werkgeversvoorzitter. En wij ook zeggen, moeten we niet doen. Ja. En waarom? Ik kan me de gedachte heel goed voorstellen dat je daarover uh, nadenkt. Ja. Uh, maar het gaat waarschijnlijk wel gewoon gebeuren als die het, leeftijd omhoog het gaat. Het lijkt me niet handig. Want wat is, nou, wat is nou de reden geweest waarom dat pas in 2020 uh, uh, naar boven gaat? A... Zolang er nog heel veel mensen van 50 jaar en ouder... langs de kant van de, van de arbeidsmarkt staan en geen plek kunnen krijgen... wat doe je dan als je heel snel die leeftijd verhoogt? Dan creëer je alleen maar een groter leger van gefrustreerde, oudere, werkloze mensen. Dus zorg er nou voor dat die mensen een baan kunnen krijgen. Anders heeft het verhogen van die leeftijd en het versneld verhogen ook geen zin. Het tweede is, in die tien jaar wordt die AOW omhoog gebracht met 0,6% per jaar. Om die AOW op een niveau te krijgen dat straks mensen die toch vanwege een zwaar beroep of andere redenen met 65 willen stoppen, er op een fatsoenlijke manier uit kunnen. Um, dat zijn een aantal, dat is een aantal redenen die aan te gronds liggen aan het feit dat. En die arbeidsmarkt moet zich ook in die tien jaar prepareren, voorbereiden op. Die verandering. Nou kun je ja. zeggen, één jaar en tien jaar over tien jaar is niet een, een enorme geweldige stap. Maar je zult zien dat als je niet eerst aan die voorwaarden voldoet, dat je dan ook weer een ander probleem krijgt. Ja, creëert. maar toch, toch uh, in, in die uitlekinformatie uh, informatie uh, zou blijken dat misschien die leeftijd toch al in 2015 omhoog ja. gaat. Zou u zich daar fel tegen verzetten? Ik, ik vind het niet verstandig, ja. Nee, maar dat is iets anders dan fel verzetten. Ik, vanuit mijn huidige po positie en de, de, het feit dat wij dat pensioenakkoord met veel zorg hebben uh, tot stand gebracht, zal ik mij daartegen verzetten, ja. ja. ja. En die, die, die uitkeringen bijvoorbeeld, uh, dat in, in het geheel van uh, bevriezen uh, uh, van lonen en uitkeringen... Uh, ik denk dat mensen met een uitkering dat niet zo leuk vinden... dat een vakbondsvertegenwoordiger daarvoor is. Mensen die toch al heel weinig hebben. Of zie ik dat verkeerd? Dat ik nu pleit, nou, ik ja. geloof dat uh, dat uh, al lang circuleert dat ambtenaren op een nullijn zitten en uh, uitkeringen ook, dus dat ja. hoeven ze mij niet kwalijk Het te nemen. Het is al erg. Nee, maar laat ik zeggen, wat ze kunnen waarderen, is dat ik zeg. laten we met elkaar dan ook solidair zijn. En met elkaar zorgen. Dat met name de zwaarst getroffen mensen. En dan heb ik het over de onderkant, wat sympathiek heet de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus we het hebben over jong gehandicapten. Tegen die mensen wordt al in WSW. Tegen die mensen wordt gezegd: ga maar de arbeidsmarkt op. We maken je uitkering, nee. maken we bijna niet heel. En die mensen staan in de kou. Passend ja. onderwijs. Nou, wij hebben gekozen, als wij. Uh, onder die voorwaarden willen wij praten met, met de andere partijen... om te kijken of we op die manier een aantal dingen kunnen, in stand kunnen houden. Ja, en het ontslagrecht, dat is ook zo'n hervormingsmaatregel. Ja. Hè? Dat is echt een, een toponderwerp in dat ja. Nou, Daar bent u tegen, heb ik altijd begrepen, om dat aan te pakken. Maar dat uh, zal waarschijnlijk uh, niet handhaafbaar blijven. Nee, ik heb nooit gezegd dat ik tegen... Oh nee, discussie... dat is zo scherp bent u nooit. Nee, ik heb nee. altijd gezegd... hou eens op met het gepeuteren alleen aan het, aan het ontslagrecht... Ga nou eens praten over hervorming op de arbeidsmarkt... waarin je de relatie tussen werkgever en werknemer opnieuw definieert. Waarin je uh, zorgt dat mensen uh, veel minder aan het ontslagrecht zullen hangen en ook aan een langer WW door te investeren aan de voorkant. Wat we nu doen, we besteden heel veel tijd en aandacht aan als er een probleem is ontstaan. En dan zit ik straks met een zakje geld en een uitkering en zonder perspectief, zit ik thuis op de bank. Daar heeft niemand iets aan. Als je zorgt dat ik een leven lang in mezelf kan blijven investeren. Als je zorgt als werkgever dat als mijn baan hier ophoudt, dat je je uh, enorm in, inzet om mij van werk naar werk te begeleiden. Als ik zicht kan krijgen op die continuïteit... om mijn boterham te kunnen blijven verdienen... dan zul je vanzelf ook op een andere manier... met zaken ontslagrecht omgaan. Ja. En ik zeg voortdurend, vast is te vast en flex is te flex. Daarmee zeg ik... Ja, we zullen het daar met elkaar over moeten hebben. En we zullen bereid moeten zijn om een aantal van die uh, uh, gewoonten die we nu al heel lang hebben... om die bij te stellen en passend te maken voor de arbeidsmarkt van vandaag. Ja, toch is het wel lastig lijkt me. U, u zegt het hier nu opnieuw weer heel gepassioneerd. Maar uiteindelijk heeft het kabinet er straks helemaal niks mee te maken. Want de vakbeweging is zo versnipperd op het moment. Die maakt geen vuist meer. Dus ja, dat, uh, nou ja, dat is gaan. een van de redenen waarom ik van de week uh, gezegd heb... Huppeteen, nou is het klaar. Uh, We zullen toch uh, onze verantwoordelijkheid moeten willen pakken. Bovendien, dat volgens mij roep ik dat al twee jaar zolang ik op deze stoel zit. En willen we, waar ik voor pen is voor een, voor een sterke, moderne vakbeweging. die ziet dat de samenleving verandert. die ziet dat er noodzakelijke veranderingen nodig zijn. die ook acht heeft voor al die, slaat op al die mensen. die misschien nu geen lid zijn, maar die wel de, ook door die vakbeweging nu vertegenwoordigd wordt. Dat, daar ben ik al twee ja, jaar mee bezig. Maar, maar Giet doelt natuurlijk vooral ook op uh, uw uh, bondgenoot, zou ik de zeggen. De versnippering binnen de FNV? Ja. Ja. Want daar, uh, die, die liggen in een uh, therapeutische stresssituatie. En ja, zijn vind... vooral met zichzelf bezig. Ja, dat, vind ik, uh, dat zie ik met leden ogen aan. En dat is ook gewoon niet goed. Dat moet ook niet te lang duren. Wederom ben ik daarom van de week uh, naar voren gestapt. En heeft het CNV, en dat mag ik dan uh, naar buiten brengen... zijn verantwoordelijkheid genomen. Dat is ook nodig. Maar ja, dat is zo. De vakbeweging is op dit moment erg met zichzelf in de weer. Uh, en dat heeft ook te maken met precies dat wat ik probeer uit te drukken. Uh, een stroming die zegt, we hebben niets aan een, aan een club... die alleen maar overal tegen is en, en uh, het Malieveld wekelijks bestormt. Uh, en een andere club die zegt, hoors, zie nou wat er in deze samenleving gebeurt. Pak erin je verantwoordelijkheid. Wees bereid om bewegingen te maken... Uh, die je misschien tot nu toe uh, voor onmogelijk hebt gehouden. Maar we zullen met elkaar... Langs de weg van de constructieve opstelling en de bereidheid om compromissen te sluiten, een aantal oplossingen moeten vinden. Meneer Kalom, valt u dat op in de, in de samenleving? Dat al die, die traditionele instituten als de vakbeweging, maar ook in uw eigen sector kijken, dat er of heel veel kritiek op is, of dat ze stilaan uh, uiteenbrokkelen? Nou, niet allemaal. CNV is er nog een FNV zal er ook wel blijven. Maar het maatschappelijk middenveld, zoals ze dat noemen. Ja. Het valt uit elkaar, dat zie je heel breed. Ik vond een mooi voorbeeld vorige herfst, dat is een andere sector, de landbouw. Zo'n motie over het opheffen van de productschappen. Toen ja. werd ook gezegd, ja, het laatste, restje. Je U bent trouwens nog boer, hè, geloof ik, ja, in die ja, ja. vrije tijd. En met boven trots. Er <sus> ja. uh, werd gezegd, dat moeten we gewoon afbreken. En Mark Rutte ook, die zegt, je gaat erover of je gaat er niet over. En wat je ziet is aan de rechterkant een zekere radicalisering, en aan de linkerkant ook. Hè. En het midden loopt leeg. En dat vind ik wel jammer, want wij zijn toch een land... door de eeuwen heen, van compromissen. Wij zijn anders dan Engeland of Frankrijk. Wij zijn toch een beetje een land van... nou, wel, wel roepen naar elkaar, maar uiteindelijk doen we het wel samen met elkaar. Dus op de langere termijn... Uh, denk ik dat dat ook beter voor het land is. Absoluut. Dus ik vind dat heel slecht. Daar uh, staat natuurlijk wel tegenover... dat soms van, van die instituties slecht gedaan hebben. Dat hele gedoe uh, in de FNV. Ja, dat is niet leuk. Maar ik zit ook in het bestuur van MKB Nederland. Ik heb daar gezegd, ja, we kunnen nu wel zeggen... Als werkgevers, hè? Uh, wij hebben grote invloed op dit kabinet. Maar ik vind het heel dom en korte termijn, want uiteindelijk heb je de vakbond nodig en een sterke vakbond nodig om dingen te regelen in dit land. Ja, maar dan moet die vakbond wel uh, zelf sterk willen zijn in ja. de FNV. Is... Die moet dus zijn eigen huis beter op orde krijgen. Ja, dat lukt maar niet. Dat gaat wel lukken, denk ik. Dat Toch doet pijn, wel. maar dat gaat uiteindelijk wel lukken. Maar ja, iedereen zegt af en toe ook het polderen is voorbij. Terwijl ja, is als het goed. zo moord is het dus polderen juist niet een groot voordeel. Want over de wereld zie je dat landen waar uh, niet gepolderd wordt... Uh, extreem veel groter zijn. Kijk eens naar Amerika, kijk eens in Frankrijk. Oud-staatsgeleide uh, bedrijven, fossiele economie... als je dat vergelijkt met Nederland... Als Amerika kijkt, de winner takes it all. Hè. Dus dat is ook in de politiek doorgevoerd. Dus nou, de... Als je dan naar de pensioenvoorzieningen kijkt... de gezondheidszorg of de hoeveelheid werkelozen en daklozen op straat... Nou ja. en criminaliteit, maar... dan moet je niet blij zijn. René Gartenhuis? Ja, ik, ik denk dat uh, een van de problemen van het maatschappelijk middenveld in Nederland... of het nou de onderwijs, of de zorg is, of vakbeweging... is dat we heel erg in de juridisering en de regelgeving zijn gaan zitten. Uh, Alles is via regelgeving gestuurd. Dat betekent dat er heel weinig... daar verschanst iedereen zich in. Of het nou de arbeidsmarkt gaat of dat het gaat over de pensioen. Iedereen verschant zich in zijn eigen regelgeving. Er is heel weinig innovatie wat dat betreft. Er is heel weinig over de grenzen van je eigen sector... van je eigen belangen in denken. En dat is iets wat heel erg de afgelopen 10, 20 jaar is gebeurd. Maar goed, regels mensen... ontstaan door een gebrek aan vertrouwen. Want als mensen ja, ja, elkaar angst. niet meer vertrouwen... dan zijn regels ineens nodig. Er nou ja, ik... is dus kennelijk nogal iets fout gegaan. Nou ja, ik denk dat iedereen zegt dat we, dat we uiteindelijk... van een, van een high-trust society naar een low-trust society aan het gaan zijn. Veel weinig weinig van veel vertrouwen naar weinig vertrouwen. En dat, daar krijgen we nu... dat de, de trekken van thuis. Want dan ga je inderdaad juridiseren. En vervolgens gaat iedereen zich verschansen in de regelgeving. En dat maakt de flexibiliteit en ook de innovatie in de samenleving... Eh, heel erg beperkt. En maar, daarmee eh, komen we ook niet van onze plek af. Maar goed, we hadden hier vorige week de ombudsman aan tafel zitten. Die had het ook over een vertrouwde overheid. Mensen vertrouwen de overheid niet meer. En de overheid vertrouwt de burgers niet meer. Het komt natuurlijk wel ergens vandaan, meneer Ja, het zijn verschillende factoren... We moeten ook eens uh, ophouden met uh, alleen maar voortdurend elkaar uh, te roepen, uh, tegen elkaar te roepen wat er allemaal niet deugt en niet klopt. En uh, uh, langzamerhand ben je een, een, een pispaal als je een, een, een publieke functie uh, uitoefent. Ervaart u dat zelf ook zo? Nee, zelf? dat valt er mee, oh. maar laat ik zeggen, je kunt er niet. Ja, je ziet het al om, dat gemak waarmee je tegen elk gevestigd instituut aangeschopt wordt. Dat zal voor een deel ook te maken hebben... met de manier waarop mensen zichzelf gedragen die daar... maar dat is een soort wisselwerking. Uh, ook. En ik vind... Ik zie dat ook met leden ogen aan. Wat dat betreft ben ik wel uh, echt iemand van... Uh, we, zullen, we zullen het met elkaar moeten willen oplossen. We zullen de bereidheid moeten tonen om over je eigen belang heen te stappen. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor hoe het in het land gaat. En ik... Ik vind het af en toe vreselijk om te zien hoe elk gevestigd instituut, of het nou zeg maar de rechtelijke mm. macht is, tot en met het koninghuis, Koningshuis of de CER de, de of. Uh, politieke, partijen. politieke partijen. Of de vakbeweging waarover er nog een groot vertrouwen is, blijkt het onderzoek. Mm. Ik vind dat we daar veel zuiniger op moeten zijn dan we dat nu zijn. Z zou een, een premier eigenlijk ook niet die bindende factor moeten zijn? En is die dat, vindt u? Het is een van, de, van zijn belangrijke taken, van haar of een van haar belangrijke taken om inderdaad. Uh, die, uh, die, die bruggen te slaan. Uh, uh, uh, nou, ik, ik heb geen reden om, om nu daar een hele kritische opmerking over te maken richting Rutte. Nee, nou, nee want... nou, uh, alles wat u hiervoor af aan voorafgaande heeft gezegd, zou ik me voor kunnen stellen... dat u dat juist wel heeft. Nou ja, waar ik kritisch over ben, is over de manier waarop we met elkaar... met belangrijke dingen die ons ver gebracht hebben, omgaan. Ook over die vakbeweging, of over het overlegmodel. Als je in Europa kijkt, hoe zuidelijker je ja. komt... hoe groter de tegenstellingen, hoe groter de puinhoop. Dus ja. ik zou zeggen, ja. wees er nou eens wat zuiniger op. Eh, kalon, u, u knikt. Ja, hoe groter de tegenstellingen, hoe groter de puinhoop. Dat ben ik heel erg met jou op eens. En er is ook wel moed een lef uh, voor nodig. Dus die instituties mogen dat ook aan zichzelf wijten. Die moeten ook gewoon in de spiegel <kijken>, kijken en denken... ja, we hebben toch te lang aan te veel traditionele waarden vastgehouden. Ja, ook de woningcorporaties ook de als de u daar dan over heeft. de uh, woningcorporaties, het huurbeleid waar we het dan over hebben... de woningmarkt waar nu het kabinet over spreekt. Nou, het, het systeem wat we nu hebben is gewoon niet houdbaar. Ja, want daarmee zijn we meteen al op uw terrein terechtgekomen. Ja. Ook een heel belangrijk punt wat vandaag bij de... of uh, vanaf maandag dan weer op het katshuis uh, op tafel zal liggen... de hervorming van de woningmarkt... Ja. Waar zit hem wat u betreft het grootste probleem? Nou, het systeem is een beetje fossiel en is vastgeroest. We hebben ooit het systeem van hypotheekrenteaftrek verzonnen... om het eigen woningbezit te stimuleren. Dat was een goed idee, hè? Omdat mensen die een eigen woning hebben daar beter voor zouden zorgen. Nu 60 en ook kapitaal zouden opbouwen, toch? 60%, 60 van ook de achter. Nederlanders hebben eigen woning. Het was hun pensioenvoorziening. Nou, dat is het in de toekomst niet meer, want die vastgoed dat stijgt niet meer zoveel. Sterker nog, het is 10% gedaald de laatste drie jaar... En je moet je afvragen met een maatschappij van de toekomst, waarin we minder mensen hebben die meer mobiel moeten zijn, of je dan het eigen woningbezit nog zo moeten stimuleren. En we zijn beland in een pervers uh, ja, systeem van belastingaftrek. Hoe meer schulden, hoe meer belastingaftrek. Waarbij je hoge inkomens met hoge hypotheken overmatig beloont. Daar moeten ze dus mee stoppen. Toch heel even. Maar aan de want... kant, ja. als ja. ik even mag. Dat is een fantastisch systeem wat we hebben... van de sociale volkshuisvesting. Als je dat vergelijkt met het buitenland... is het eigenlijk geen land waar het zo goed gaat. Hè? Dus mensen met een platte portemonnee die fatsoenlijk kunnen wonen. Er zijn hier ook geen ghetto's. Dat zien we dan weer even als er in Brussel of in Londen... Uh, een vlammetje in de pan slaat. Nou, uh, het bezit van de zaak is het einde van de vermaak. Dus we hebben niet meer door wat voor groot goed we hebben. Maar die regels, zoals René net uh, zei... die leiden wel tot verstarring. Hè? Ik zal een voorbeeld geven. Een huurder die al... 20 jaar in huis woont en er 350 euro in de maand voor betaalt. En zijn buurman die er net in komt... die kan bijvoorbeeld daar 400 uh, voor betalen. Omdat de enige manier om de huur te verhogen voor corporaties is bij wisseling, ja. uh, anders is inflatie volgend. Ja, wat gaan die huurders dan doen? Die gaan blijven zitten. Want ja, die denken, dat, is, ik ga dat is toch logisch? Dat is logisch. Dus de, ja. die regels in het systeem die zorgen. Ja, uitzetten ervoor kan ook niet. Dat, dat, dat iedereen blijft zitten. Nee, maar wat je Dat wel, is het zogenoemde scheefwonen. Waar je het nou over nou, Dat is iets, huuren, dat is iets anders ook, nee. nog. Daar kom ik zo op. Wat je wel kan doen. en dat zijn uh, met de woonbond. Uh, dat zijn dus de, de ja. huurders... Overleg dat je zegt: nou, vergeet nou even die regels, zet die even apart en ga naar huursombenadering kijken. En ga mensen die een hele lage huur hebben voor dat huis, ga die wat sneller verhoging geven. En mensen die een hoge huur hebben, ga die wat langzamer huurverhoging geven. Ja, maar moet je dat dan wettelijk vastleggen? Je iedere, elke Nederlander die huurt, moet zoveel van Nee, dat hoef helemaal niet wettelijk vast te leggen. Wat je vast moet leggen is ophouden met een inflatievolgend huurbeleid. Dus die regel moet je gaan veranderen en naar een huursombenadering toe. Dat kan veel beter. Maar goed, en wat je ook ziet is dat, dat is het grootste probleem. Overduk... Maar ze leggen, leggen toch nog even huursombenaderingen. Want mensen die nu totaal, thuis in de huur uitzitten. Dat is de totale hoeveelheid huur die een corporatie of een verhuurder per jaar binnenkrijgt. Ja, ja. Daarvan zou je wettelijk kunnen afspreken. Nou, die mag zoveel per jaar stijgen. En degene die er laag in zit, die mag daar meer stijgen. En degene die er hoog in zit, mag langzaam stijgen. En dan breng je dat bij elkaar. Zodat die verschillen minder groot, Zodat die worden. Verschillen minder groot worden. Het tweede probleem is dat er een gigantisch gat tussen koop en huur is. Als je in Amsterdam, Utrecht of zelfs in een Bosch... Er zit een enorm gat tussen wat we de liberalisatiegrens noemen, dus waar het uh, gereguleerd is. Dat ligt rond de 650 euro in de maand. En de 1000 euro in de maand. Dat wordt nauwelijks gebouwd, er worden nauwelijks huizen gebouwd. Dus mensen kunnen daar helemaal niet terecht. Hm. Dus wat je moet gaan doen is: ophouden met dat perverse systeem van de hypotheekrenteaftrek. Niet overnight, dus niet zo in één keer afschaffen. Want dan veroorzaak je een in bankencrisis. Dat is ook niet reëel, dus dat moet je langzaam doen. En dat rigide huurstelsel moet je tegelijkertijd aanpakken. Beide kanten. Ja. En wat het kabinet nu dreigt te doen... is alleen voor de nieuwe hypotheken iets te doen. En dat is te weinig, zegt u. Nou, daar ben je dus helemaal dom bezig... want je, je pakt het fundamentele probleem niet aan. Degene die nu iets hebben, een baan en 50 jaar zijn... een hypotheek en een hoog inkomen, een opleiding... Hè, die zijn binnen en degene die erin moeten... dus de jongeren, onze kinderen, de mensen van buiten... Die komen er niet in. We en dat... hebben het weer over de insiders en de outsiders. Precies, en dat He? verschil hef je niet op. En dat is zo principieel. Ja. En wat je dus gaat bereiken... is dat de nieuwe mensen het nog veel moeilijker krijgen om een huis te kopen. Uw kinderen, mijn kinderen, iemand die van buitenlandse afkomst hier komt werken. Dus bijdrage aan de Nederlandse maatschappij. Ja, maar die komen er straks niet meer, hè? Nou, dat zou wel heel erg zijn, want de beroepsbevolking neemt af. Maar dus de economische om... groei ook. U zegt, de hypotheekrenteaftrek, daar moet gewoon een eind aan komen. Ja. Jaap Smit. Da daar moet in ieder geval iets mee. Of dat helemaal uh, afgebroken moet worden, dat, dat zeg ik nu niet. Maar uh, we moeten ook dat uh, Dat is ook weer zo'n sloot waarvan we weten dat we er overheen moeten. Daar moet iets mee, dat doet pijn. Je moet op, tegen je mensen uh, achterban durven zeggen... ja jongens, dat is niet te handhaven, daar, daar zullen we uh, aanpassingen in moeten aanbrengen. Dus het is niet een digitaal vraagstuk alles of niets... maar je zult het moeten moderniseren. Het is ook niet zo gek dat wij met allerlei systemen zitten... die we decennia geleden hebben uh, opgericht. Dus, ik zeg wel eens, oh, Nederland heeft ja, na de sorry. Tweede Wereldoorlog... Ja? je moet... Ik vind dat we nu gewoon moeten erkennen... dat die systemen met recht en reden tot stand zijn gekomen. Er waren hele uh, ja, oorbare redenen. Ook. voor, Maar we War moeten ophouden voor, om maar... die systemen een klein beetje te modificeren. Nee, maar, wat ik, nee, maar dan moet je me even laten uitpraten. Moeten wat ik zeggen, zeggen is... ze, ze moeten, even, moeten even, echt even, veranderen. Even, ja. Wat ik wil zeggen is... Ik, ik zeg het wel eens in de metafoor. Ik gebruik graag metafoor. Ja. Nederland is na de Tweede Wereldoorlog heeft een nieuw interieurtje gekregen. Daar is de CER ook een onderdeel van. Ja. En er zijn dit soort zegenen eh, ook. Er ja. ze zijn allemaal uh, een nieuw interieur gekregen dat is na 60, 70 jaar aan vervanging toe, of in ieder geval aan vernieuwing toe. En we kunnen nu twee dingen doen. Met gemak roepen dat het allemaal niks is... en we zetten het hele meubilair bij de, bij de rand van de stoep. Uh, um, dat is eigenlijk een beetje de teneur van veel gesprekken die op dit moment plaatsvinden of je erkent het feit dat we toe zijn aan een renovatie van een aantal dingen... en dan moet je bereid zijn Precies. om opnieuw te kijken... van wat was ook weer de bedoeling daarvan? Ja. Werkt het nog zoals het ooit bedoeld is... of moet het op een andere manier vormgegeven ja. worden? René ja, en Wat belangrijk is, en het is hier een paar keer aan de orde geweest... is dat die hervormingen nooit kunnen door uh, zeg maar bestaande rechten... alsmaar veilig te stellen. Of het nou over de hypotheekrente gaat, over de arbeidsmarkt... de gedachte dat wie er nu zit, eigenlijk dat we daar niet aankomen... En, en wat Mark ook zegt, alleen maar de nieuwe mensen daarmee gaan we de solidariteit in de samenleving alleen maar uh, onderuit halen. Ja. Daarmee laten we de nieuwe groepen uh, betalen. En dat is denk ik, we moeten veel fundamentele met z'n allen zeggen. Oké, okay, die, die hervorming mag iedereen raken. Of je er nou zit of niet zit. Of je er al lang van profiteert of niet. Iedereen moet uiteindelijk een bijdrage leveren aan die hervorming ja. die ons verder brengt. Maar dan toch even, zoals u hier aan tafel zit. De arbeidsmarkt, de hervormingen daarop. De woningmarkt, de hervormingen daarop. Hoe meer daarop zal worden ingeleverd, hoe erger dat in feite voor u zou zijn, meneer Gotenhuis. Want dat zou betekenen dat er dan ook op uw sector... ontwikkelingssamenwerking ingeleverd moet worden. Dat is namelijk het wisselgeld. Dat is ja, de maar... geld die Ja, er ja gaat kijk, gaat dat om in het Is, is, is Van meet af aan is, is, is helder geweest... in deze onderhandelingen dat het, dat... dat Ergens een, een, een, dat daarmee geschoven zou gaan worden. He, dat, het, dat het ergens in de uitrol, maar dat geldt overigens volgens mij voor alle dossiers... Uh, er is pas iets rond als het totaal rond is. En iedereen duidelijk is wie wat uh, moet inleveren. Dat zal, daar zal ook ontwikkelingssamenwerking ongetwijfeld op tafel liggen. Ik hoor de laatste dagen met name ook in CDA-kringen de gedachte... als het proportioneel is als ontwikkelingssamenwerking moet inleveren, zoals ook andere begrotingen moeten inleveren. als het in die evenwichtigheid blijft... dan uh, zouden we ermee kunnen leven. Nou, misschien is dat ook wel... Dat ook en, maar die evenwichtigheid die is dus volgens mij heel erg belangrijk. Ja, die evenwichtigheid. Daar moet het uiteindelijk om gaan. Okay. Um, we hebben nog uh, anderhalve minuut. Als ik u nou heel kort vraag... één advies aan de mannen in het katshuis voor maandag. Heel kort, meneer Smit. In één zin. Denk, denk niet alleen aan geld... maar denk ook aan de manier waarop we onze samenleving willen inrichten. Meneer Kalon, één zin. Uh, stip op de horizon en uh, ga niet alleen de rechten... van de beheersende en zittende klassen beschermen... maar maak nieuwe systemen. Meneer Grotenhuis. Hou de sociale cohesie in elkaar. Niet alleen maar in Nederland, maar ook tussen Nederland en de rest van de wereld. Kees, heb je okay. het een beetje genoteerd? Ik heb het uh, bijgehouden. Ik zou bijna zeggen zalig Pasen... maar dat is <lacht> nog een beetje uh, vroeg. Uh, Jaap Smit, René Grotenhuis en Mark Calon, dank. Want daarmee uh, eindigt uh, deze uitzending van Troskamerbreed. Wilt u meer informatie? Ga dan vooral even naar onze website. troskamerbreed.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending was in handen van Roelien Akse, Lisbeth Witteman en Bart Smulders. En de techniek deed vandaag Martin Schuurmans. En daar wil ik even iets bij zeggen, want hij gaat misschien wel als laatste Nederlander met 60 jaar met pensioen. Hij is uh, 42 jaar in dienst geweest. Dit was de laatste uitzending die hij deed voor Troskamerbreed. Dank daarvoor. Het was trouwens ook zijn laatste dag. Bedankt. Troskamerbreed is er volgende week weer op 7 april. Straks eerst de NOS met het laatste nieuws. Daarna Argos. Daarna Tros in bedrijf. En wat ons betreft, een mooi weekend. Openhuizendag trouwens vandaag. We begrepen dat er 56.400 huizen te koop staan. Succes met de verkoop allemaal. Dank. Tot volgende week. Dag. Tos kan niet drinken over haar voettocht naar Santiago de Compostela. Filmmaker Frankje Tan komt langs. Theatermaker Sanne Vogel is er. Dana Linse bespreekt nieuwe films. Kortom, veel vrouwen te gast. Deze week in Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. En op het podium, een vrouw, Sherry Diane. U bent van harte welkom in Carré of Luister. Opium, straks tussen half drie en half vijf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.